Ascando van Samuel Beckett Vertaling Jacoba van Velde Stem Bruce Hartman Regie Lodewijk de Boer Voor mij is het de maand mei. Ja, dat klopt. Ik open. Verhaal. Als je het kon afmaken, kon je rusten. Slapen, niet eerder. O, oh, ik weet, ik heb er wat afgemaakt. Duizend en een, deed niets anders. Het was mijn leven, zei tegen mezelf, maak dit af. Dit is het goede, dan krijg je rust, kun je slapen. Geen verhalen meer, geen woorden meer. En maakte het af. En het was niet het goede, kon niet rusten, onmiddellijk een ander, weer beginnen, weer afmaken, zei tegen mezelf, maak dit af. Dan krijg je rust, het is het goede, deze keer, deze keer heb je het, en maak het af. En het was niet het goede, kon niet rusten, onmiddellijk een ander maar dit dit is anders ik maak het af dan krijg ik rust dit is het goede deze keer heb ik het deze keer ben ik er Mauno. ik herhaal een lang leven al wat men ook zeggen mag een paar tegenslagen dat is voldoende Vijf jaar later. Tien. Ik weet het niet meer. nu, Hij is veranderd. Niet genoeg. Nog te herkennen. In het krot. Nog één. Wachtend op de nacht. Op het vallen van de nacht. Om uit te gaan. Ergens anders heen te gaan. Ergens anders te gaan slapen. Het duurt lang. Hij richt het hoofd op. Nu en dan. kijkt naar het raam. Dat wordt donker. De aarde wordt donker. De nacht valt. Hij staat op. Op de knieën eerst. Dan rechtop. Sluip naar buiten. nu. Zelfde ouwe jas. Rechts de zee, links de heuvels. Aan hem de keus. Hij hoeft alleen maar. En, en ik, ik sluit. Ik. ik open de andere. En ik sluit. Ik open beide. Opschieten. Het schiet op. Afmaken. Niet opgeven. Dan krijg je rust. Kun je slapen. Eerder niet. Afmaken. Het is het goede. Deze keer heb je het. Ben je Ergens. Maar nu... Je hebt hem. Hem volgen. Hem niet meer loslaten... Het verhaal van nu schiet op, afmaken, dan slapen, geen verhalen meer, geen woorden meer, vooruit, verder. Hij hey. en ik sluit. Ik begin opnieuw. Helling, zachte gloeiing, holle weg. Gigantische espen. Wind in de toppen. Ver weg de zee. Mouw Zelfde oude jas. Hij gaat verder. Hij staat stil. Geen levende ziel. Nog niet. Te heldere nacht. Wat men ook zeggen mag. Hij gaat verder. Vlak langs de helling. Zelfde oude stok. Hij daalt af. Hij valt. Met opzet of niet. Niet te zien. Hij ligt op de grond. Dat is het voornaamste. Gezicht in de modder. Armen uitgespreid. Zo hoort het. Het is al zo ver. Oh nee. Nog niet. Hij staat op. Op de knieën eerst. De handen plat. In de modder. Hoofd omlaag. Dan rechtop. Een kolos. Vooruit. Hij gaat verder. Hij daalt af. Vooruit. In zijn hoofd. Wat is er in zijn hoofd? Een schuilplaats. Veiligheid. Een hol. In de duinen. Een grot. Vage herinnering. Aan een grot. In zijn hoofd. Hij daalt af. Geen bomen meer, geen helling meer. Hij is veranderd, niet genoeg. Te heldere nacht, weldra de duinen. Geen dekking meer, hij staat stil. Geen levende ziel, geen... Rusten, slapen. Geen verhalen meer. Geen woorden meer. Niet opgeven. Het is het goede. Deze keer. We zijn er. Bijna. Ik ben er. Ergens. Maar nu. Ik heb hem. Hem niet meer loslaten. Hem volgen. Tot het einde. Vooruit. Het is het goede. Deze keer. Afmaken. Slapen, nu, vooruit. Zo, naar Willekeur. Ze zeggen, het is in zijn hoofd. Wel, nee. ik open. Valt, valt opnieuw, met opzet of niet. Niet te zien, hij ligt op de grond. Dat is de hoofdzaak. Gezicht in het zand Armen uitgespreid Kale duinen Geen bosje helm Zelfde oude jas Te heldere nacht Wat men ook zeggen mag Hogere zee Donderend geweld Witte koppen Maunoe Zijn hoofd Wat is er in zijn hoofd Vrede Vrede nu weer, in zijn hoofd, niet meer verder, niet meer zoeken, slapen. O nee, nog niet, hij staat op, op de knieën eerst, de handen plat, in het zand, hoofd omlaag, dan rechtop, op zijn voeten, een kolos. Zelfde houdt, diep in de ogen, vooruit. Hij gaat verder, enorm gewicht in het zand. Tot zijn enkels, hij daalt af. Zee. En, en ik, ik sluit. Ik open de andere. En ik sluit. Zo, naar willekeur. Dat is mijn leven. Daar leef ik van. Ja, zo is het. Wat open ik? Ze zeggen, hij opent niets, hij heeft niets te openen. Het is in zijn hoofd. Ze zien me niet. Ze zien niet wat ik doe. Ze zien niet wat ik heb. En ze zeggen, hij opent niet. hij heeft niets te openen. Het is in zijn hoofd. Ik protesteer niet meer. Ik zeg niet meer. Er is niets in mijn hoofd. Ik antwoord niet meer. Ik open en ik sluit. Lichten van de aarde, van het eiland, van de hemel... Hij hoeft alleen maar het hoofd op te heffen. Dan zou hij ze zien schijnen. Maar nee, hij... Ze zeggen... Dat is toch zijn leven niet, daar leeft hij toch niet van? Ze zien me niet, ze zien niet wat mijn leven is... Ze zien niet waarvan ik leef en ze zeggen... Dat is toch zijn leven niet, daar leeft hij toch niet van. Ik heb ervan geleefd. Tamelijk lang. Lang genoeg. Luister. Deze keer ben ik er. Manu. Hij is het. Ik zag hem. Ik heb hem. Vooruit. Zelfde oude jas. Hij daalt af, valt, valt opnieuw, met opzet of niet, niet te zien op de grond. Daar gaat het om, vooruit. Op volle kracht. Gezicht in de stenen, geen zand meer, allemaal stenen. Zo hoort het, het is zover. Deze keer. Oh, nee, nog niet. Hij staat op, op de knieën eerst, de handen plat, op de stenen, hoofd omlaag, dan rechtop, op zijn voeten, een kolos. Nu. Vlugger, hij gaat verder, hij daalt af, hij. Acht. Dat is niet alles. Ik open beide. Luister. Slapen, niet meer zoeken om hem te vinden in het duister, om hem te zien, om hem te zeggen voor wie, zo is het. Wat doet het er toe? Nooit is het, nooit goed, opnieuw beginnen. In het duister, nooit meer. Het is het goede, deze keer. Het is zover, bijna afmaken. Het lijkt wel of ze van de ene wereld naar de andere nader tot elkaar komen. Het duurt nu niet lang meer. Dat is goed. Bijna, ik heb hem. Ik heb hem gezien Ik heb hem gezegd Het is zover Bijna Geen verhalen meer Allemaal onwaar Het is het goede Deze keer Ik heb het Afmaken Slapen maar nu Het is hem Ik heb hem hem volgen tot. Dat is goed. Ja, dat klopt. De maand mei, het voorjaar, weet u. Ik open. Geen bank, geen roer, geen riemen drijft af, plotseling weer terug. Aan de grond. Raakt weer vlot. Drijft dan weg. Mounou. Vult het op. Heel de bodem. Gezichtige planken. Armen uitgespreid. Zelfde oude jas. Handen klemmen zich. Omschamptek. Nee. Ik weet het niet. Ik zie hem. Hij klant zich vast drijft naar zee, zonder doel, naar het eiland, dan niet meer ergens anders. Ze zeiden, het is van hem. Het is zijn stem. Het is in zijn hoofd. Vlugger, het stijgt. Richt zich op, duikt weer neer, naar het eiland. Dan niet meer, ergens heen, zomaar ergens, overal lichten. Geen enkele gelijkenis. Ik antwoordde, en dit... Is dit ook van mij? Maar ik antwoord niet meer. En zij ze zeggen niets meer. Ze zijn er vandoor. Dat is goed. Ja, dat klopt. De maand mei. Eind mei. De lange dagen. Ik open. Ik ben bang te openen. Maar ik moet openen. Dus open ik. Vooruit, Maunou. Armen uitgespreid. Zalde jas. Gezicht in het water. Hij klampt zich vast. Eiland ver weg. Zeewaarts. Open zee. Geen land meer. Zijn hoofd. Wat is er in zijn hoofd? nu Vooruit. Vooruit. Vooruit. Vooruit. Eindelijk. We zijn er. Niet verder. Zoeken. Ergens anders. Altijd ergens anders. We zijn er. Bijna. Maonu. Vasthouden. Niet loslaten. Lichten van het land verdwenen. Bijna allemaal te ver weg. Te laat van de hemel. Die, zo men wil, wat men ook zeggen mag. Hij hoeft zich alleen maar om te draaien. Dan zou hij ze zien schijnen. Maar nee... Hij kwam zich vast. Maunou. Hij is veranderd. Bijna voldoende. Oh God. O oh God. O oh God. Vroeger vroeg ik me soms af. Wat is het? Ik antwoordde soms. Het is het uitstapje, twee uitstapjes, dan de terugkeer. Waarheen? Naar het dorp, naar de herberg. Twee uitstapjes, dan de terugkeer naar het dorp, naar de herberg. Langs de enige weg die erheen leidt. Een beeld als ieder ander. Maar ik antwoord niet meer. Ik open... Niet loslaten Afmaken Het is het goede Deze keer heb ik het Zijn we zover Bijna nu. Het, het lijkt, lijkt wel of, ze of elkaar, elkaar een arm geven Slapen Geen verhalen meer Vooruit nu. Het is hem Hem zien Hem zeggen Tot het eind Niet loslaten dat, Dat is, is goed. Bijna. Nog een paar meer. Een paar meer. Ik ben er. Bijna. Maar nu, het is hem. Het was hem. Ik heb hem gezien. Bijna. Dat, Dat is goed. goed. Het is het goede. Deze keer afmaken. Geen verhalen meer. Slapen. We zijn er. Bijna. Nog een paar meer, niet loslaten. Maar nu, hij klampt zich vast. Vooruit, vooruit. U hoorde Cascando van Samuel Beckett. Vertaling Jacoba van Velde. Stem, Broes Hartman. Regie, Lodewijk de Boer. Uh-uh-uh-uh. <laughs>